NRC Handelsblad dat het stuk heeft ingezien. Of het afluisteren daarna is opgehouden, blijkt niet uit het document. De NRC wil het afluisteren verborgen houden... om de relatie met Nederland niet in gevaar te brengen. Ook andere landen als Duitsland, Frankrijk en België... zijn in de periode tussen 1946 en 1968 afgeluisterd. En op dit moment heeft de NRC wereldwijd... 50.000 computernetwerken besmet, schrijft NRC Handelsblad. Dat zou blijken uit een geheime presentatie van de dienst...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 Twee minuten over vier. Gezellig dat je erbij bent. Live verbonden met Hilversum, met de Radio 1-studio VPRO's Woord. En in deze nacht zijn we enthousiast aan het knutselen en uh, pielen en vogelen. Want uh, ons thema is tot zeven uur vannacht. Houd je touwtje. En in Eindhoven werd dat op zeer professionele, maar hele vrije manier gedaan. In het Natlab van Philips. Op het hoogtepunt van dat Natlab werkten bijna 5000 mensen in Philips' proeftuin, zoals het genoemd werd. Die was beroemd over de hele wereld. Een voormalige Natlab-medewerker verwoordde het ooit zo. Onze reputatie opende alle deuren, zei hij. Als we, op ons, als we ons op congressen in Amerika introduceerden... als afkomstig van het Natlab... dan had dat dezelfde status als de Harvard University. Zo kwamen we overal binnen. We konden bij iedereen aankloppen. Martin Minkema maakte een tweeluik... Uh, over het natuurkundig laboratorium van Philips... voor VPRO's geschiedenisprogramma OVT... Je hoorde net voor het nieuws het eerste deel. En in het tweede deel vertellen oogtuigen over de grote wetenschappelijke vrijheid. Het eh, treurige lot van de videolangspeelplaat komt ook eh, aan de orde. En de geboorte van de cd. Ook kregen ze bezoek van de Club van Rome. En er wordt verteld over het einde van de bijzondere positie van het Natlab. Het programma is eerder uitgezonden op 2 mei 2010. Het natuurkundig laboratorium van Philips is hier al 40 jaar weg. Vertrokken van de kastanjelaan in Eindhoven centrum naar de high-tech campus ten zuiden van de stad. Maar er zijn nog wel een paar dingen bewaard die doen herinneren aan die tijd. Zoals dit hele grote wandmozaïek uit 1955 van kunstenaar Albert Troost. Dat is eigenlijk een, een religieuze voorstelling bijna. Want je ziet een, een, een wetenschapper die een kristal draagt. En dat kristal, wat is het idee, de uitvinding. Geeft hij aan de mens. En die mens die kan er goed en wijs mee omgaan. En dan leidt het tot de hemel, zo, zo ziet het eruit. Maar gaan ze er fout mee om... dan is daar het gapende gat van de hel. Heel moralistisch. Met natuurlijk de atoombom in het achterhoofd. Zou zoiets nog kunnen in de hal van een multinational anno 2010. Waarschijnlijk niet. Het is slecht voor het imago... om twijfel te zaaien over waarmee je bezig bent. In de tijd dat Albert Troost dit mozaïek maakte... is fysicus Hendrik Kazemier leider op het Philips Natlab. Jaren later, in 1990, wordt hij geïnterviewd... door Nico Hammelburg van de NOS. Vindt u op andere terreinen dat wij de technologie... de voortgang van de technologie nog aardig onder controle hebben? Nou, eigenlijk niet. Eén van de dingen is natuurlijk... waar ik me werkelijk ook zorgen voor maak... dat is de overbevolking in de wereld, nietwaar? Waar we ook dankzij moderne gezondheidstechnieken en dergelijke... steeds grotere aantallen in leven houden... maar dan niet in leven houden op een menswaardige manier. En... Uh, daar ben ik nou in een wereld met nog twee, drie keer zoveel mensen erop... als we op het ogenblik hebben. Dat is nou niet iets wat mij een zeer goede toekomst van de mensheid lijkt. Een epidemie van besmettelijke... maar verder de gezondheid niet aantastende onvruchtbaarheid. Dat zou misschien voor de wereld een mooi ding zijn. Want u schrijft daar een beetje over in uw boek dat de groei zichzelf toch reguleert op de een of andere manier... dat het binnen redelijke grenzen blijft, een wet uit de natuur. Dat moet je hopen, ja. Nou ja, dat is nou juist dat je dat... nee, maar ik zeg dat je dat voor de technische dingen... eigenlijk niet helemaal weet, nietwaar? Van uh, menselijke organismen en zo is dat wel zo... maar is er ook het beperkende ding in het groei van de technologie... daar ben ik nou niet zo verschrikkelijk uh, gerust op... Casimir had de leiding over een van de grootste bedrijfslaboratoria ter wereld. In de absolute voorhoede van de techniek. Het Natlab was het paradepaardje van Philips. De maker van strijkbouten, televisies, chips. Maar dat lab wilde er de juist afstand van bewaren. Fundamenteel onderzoek doen. Dus buiten de invloed van de fabrieken om en de druk om winst te maken. Jan Hogebrugge is chef inkoop bij het Natlab in de jaren zeventig. Ja, voor de nieuwkomer in het lab is het uh, ook altijd een schok om te zien... dat je als het ware niet meer bij Philips bent. Er werd altijd gesproken over wij en het lab en Philips. Dat, was, dat waren twee dingen naast elkaar. Het is zo dat er een bepaalde universitaire sfeer hing. Er werd uh, tweemaal per dag uh, koffie... Gedronken. En dat wil zeggen dat er een wagentje met een koffievrouw de gangen afging. En die eh, bracht de koffie niet binnen. Die koffievrouw die eh, had een belletje. En als dat belletje niet gehoord werd... dan deed ze de deur open van de studeerkamer. En dan werd zo de onderzoeker min of meer gedwongen om naar buiten te komen om zijn koffie te halen. En dan zag hij zijn collega's en dan kwam er een gesprek op gang. Het DatLab doet in de jaren zestig veel onderzoek... naar digitale opschachttechnieken... en is steeds op zoek naar veelbelovende jonge onderzoekers... zoals ingenieur Kees schouwhamer Inning die als dienstplichtige aan het eind van de jaren zestig... een verschrikkelijke tijd heeft en alleen weg mag met S5... Toen, in 1968, was een S5 natuurlijk niet zo erg aangenaam. Want de, de, de psychiater zei ook... ja, meneer, ik denk u, uh, ja, u kunt misschien wel geen baan meer krijgen bij de overheid. Ik zei, nou ja, maar goed, ik heb nog een afspraak lopen bij een NATLAB... dat ik terug mag komen naar de militaire dienst. Oh, nou ja, misschien moet u eens gaan kijken bij die personeelsdienst van een NATLAB... wat ze daarvan vinden dat u met een S5 komt ja, dat is misschien een goed idee. Dus ik uh, ben de volgende dag ben ik naar Eindhoven gegaan met de trein. En ik heb daar met de personeelsdienst gesproken. van de natlab. En die zei... Ach, meneer Imminkan, wordt u helemaal gek verklaard in de militaire dienst? Maar je hebben er altijd wel graag een gek bij. Dus komt u maar graag terug, hoor. Voor. Nou ja, dus zo ben ik dus op de natlap terechtgekomen Maar dat, dat tekent helemaal hoe het was. Dat tekent beslist hoe het was in de 68. Men was ook erg trots op uw gekken. gekker tussen aanhalingstekens. Men was daar ook trots op. Maar er waren toch ook in mijn ogen vooral oudere medewerkers. Ik denk, hoe, hoe komen ze door het verkeer? Hoe komen ze thuis? Nou, soms werden ze ook door hun vrouw gebracht of zo. Omdat ze inderdaad... <lacht> dus die waren er inderdaad wel bij, ja. Inmiddels onder de directie van de excentrieke natuurkundige Gerhard Ratenau is de gedachte bij het Natlab als we nou de knapste koppen alle ruimte geven. En dat ze hun eigen interesses mogen volgen met fundamenteel vrij onderzoek... dan komen de ontdekkingen vanzelf. Wim Langenhof is in die tijd chemicus op het lop. Maar hij maakt er ook muziek op eigen initiatief. Langenhof kijkt terug. Nu is er een hele duidelijke sprake van instrumentalisering van wetenschap. Dus wetenschap moet, dient een economisch doel. Maar wetenschap, net als kunst, dient dus gewoon de lol van de mensen om dat te doen. En de spin-off is dat er allerlei nuttige dingen, hè, laten we die dan maar nuttig noemen... als ze economisch verantwoord zijn, nuttige dingen uitrollen. Maar de, de drijvende kracht is natuurlijk dat mensen het leuk vinden... om iets uit te zoeken of een probleem op te lossen. En dat kon daar? En dat kon daar, dat kon daar in hoge mate. En het was zelfs zo dat Ratenau een soort beleid voerde... dat mensen die over meer domeinen een bepaald niveau hadden... daarvan dacht hij, dan is dat voor het domein waar wij ons hiermee bezighouden ook beter dan zijn ze creatiever, dan konden ze als het ware... de concepten die hier gebruikelijk zijn in het ene domein... wel eens een keertje hier toepassen. Er was nooit gebrek aan materiaal, hè? Je kon alles bestellen. Je kon alles bestellen, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, ja, er was wel een afdeling die daar een soort uh, lijstje van bij hield. En er was een omruilsysteem bij uh, Platina, om maar eens iets te noemen. Omdat er dus veel uh, proeven in Platina bij hoge temperatuur plaatsvonden... Maar en, en de oude materiaal moest dus ingeleverd worden. Maar uh, eigenlijk was, ging alles op basis van vertrouwen. Dat was, dat was het hele eigen reden. En dan, het, zo nu en dan zit er natuurlijk een slechte tussen... die een vogelkooi bouwde van, van platina draait en die mee naar huis nam. Een vogelkooi van platina? Een, een vogelkooi van platina, dat is dan een, een anekdote, hè, zal ik maar zeggen. Uh, maar veel natlappers namen ook hun werk mee naar huis... Het heeft wel een soort tot verwarring geleid bij bewaking... die dan dacht, iemand neemt die spullen mee naar huis... maar dat was gewoon omdat het met zijn werk en natlappers waren... Was het allemaal mensen die gewoon s'avonds doorwerkten. De wetenschappers worden in hun werk bijgestaan... door een geoliede bedrijfsdienst. Chef inkoop Jan Hogebrugge. De opdracht voor de bedrijfsdienst was... om de problemen van de onderzoeker op te lossen... en de man niet lastig te vallen met uh, allerlei regels. Zo is er bij Philips voor de producten... die in de magazijnen liggen, uh, een codenummer. Ieder product heeft zijn eigen codenummer... en als je dat uit het magazijn wil halen... dan zal je dat codenummer moeten noemen. In de magazijnen van het lab... was het noemen van een codenummer iets onbestaanbaars. De onderzoeker kwam in het magazijn en omschreef wat hij nodig had. En de magazijnbediende die zorgde er dan voor dat hij het kreeg. Maar ja, je hebt zoveel verschillende schroefjes. Uh... Nou, soms moest de magazijnbediende wel het nodige geduld hebben. En die liet dan uh, zijn hele verzameling zien. Was het daar niet bij... Dan uh, werd er acuut een stadsbonne uitgeschreven. En ging uh, onze loper, Jantje van Lieshout... die ging met de fiets de stad in en bracht het. Binnen een paar uur naar het lab. Een speciaal potloodje of uh, een, afijn, allerlei triviale dingen. Bij uh, Vrom en Dreesman, bij de Bijenkorf, bij de HEMA... en bij alle lokale... Bij ijzerhandels bijvoorbeeld, daar kwam Jantje als een geregelde klant over de vloer. En waar de onderzoeker het voor nodig had, dat werd nooit vermeld. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat, dat dat ene schroefje of dat ene moertje... of dat ene dingetje van de HEMA uh, heeft geleid tot het ontstaan van de cd-speler. <lacht> Misschien gaat het iets te ver om dat uh, zo te stellen... Want je weet van tevoren niet of een apparaat van een miljoen... of een onderdeeltje van een gulden nou net de doorslag geeft. Maar met inkoop alleen ben je er nog niet. Bij dat lab werken ook de beste instrumentenmakers van Philips. Zoals Henk van der Einde. Als ik mijn dicht doe en ik loop daar het gebouw binnen... Waar ik, waar ik daar begonnen ben, dan ruikt het nog steeds hetzelfde... als, als 40 jaar geleden. En uh, het, het, het, het, het heeft nog steeds een beetje het bestieken... Uh, uit, uit, uit de vroegere tijden daar. Overal waar je, waar, waar je door de gangen liep, uh, kwam je langs laboratoriums... Uh, met uh, geheim, geheimvolle installaties, uh, met, met gekleurde vensters. Uh. Je voelde gewoon, als je daar over de gangen liep... dat je in een speciale omgeving was. Je mocht met, uh, met speciale apparatuur uh, werken... Die, die, die nergens anders gebruikt werd, die koles duur waren op dat moment... die alleen maar in die groep gebruikt werden... Zeker als je, als je in de ontwikkelingsgroepen zelf te werk werd gesteld als, als instrumentmaker, dan, dan werd je gewoon helemaal opgenomen in die groep. En je, je, je werd gewoon enthousiast over de manier van werken daar. Maar ik, ik, ik, dat was ook heel typisch, typisch een mooi voorbeeldje van waar je voor gewaarschuwd werd op een op dat lab. Het was vaak heel zo. Je kreeg een opdracht. Die, die, die ontwikkelaars die hadden iets bedacht. Jij moest dat in de praktijk brengen. Je moest iets maken. Je moest een werkstuk maken, een, een, een instrument, een, een apparaat. Maar het kon zijn dat het apparaat twee weken later op de vuilnisbak lag. Want het had niet gewerkt zoals de ontwikkelaars dat bedacht hadden. Dus je moest daar ook mee leren omgaan. Dat je wist, ik heb daar met, met, met mijn hart en ziel aan gewerkt. En het, twee weken later kon het op de vuilnisbeld liggen. Ja, Om... jong. Uh, ja, soms was dat natuurlijk wel heel erg moeilijk. Hè? Want uh, je had die zielige zaligheid erin gelegd. En uh, mij werd het ooit kwalijk genomen dat ik, uh, dat ik alles te mooi en te netjes maakte. Hè? Dus daarom wel vaak te lang over deed. Maar ik, ja, ik, ik, vond, dat, ik vond dat nodig. Dat, die drang heb ik altijd gehad, dat heb ik nu nog. En uh, ja, dan was het wel een soort frustrerend als je, als je tussen de middag ging wandelen... en je kwam langs de vuilnisbelt en dan zag je... Hey, daar heb ik vorige week nog hard aan zitten werken. En er ligt nu op de ons beeld. mocht niet meer naar huis? mocht niet meer naar huis. Nee, want dat was een deel van de ontwikkeling. Hè. Dat is, uh, de, de, de, je, werkt, je werkt ook vaak aan geheime projecten. Hè. Vanaf 1970 werkt Kees Schouwharmer-Immink aan de Videolangspeelplaat. Een voorloper van de dvd de plaat was zo groot als een oude hè, 30 cent uh, als een grammofoonplaat, 30 centimeter in diameter. En uh, daar zat ongeveer een uur uh, video, videofilm op, zeg maar. zin voor het streven? Dit was oneindig voor het streven. Want zeg maar die, uh, de lezer, de lezer zelf, is in ongeveer 58, 59 uitgevonden. En dat was toen een on, on, oneindig ingewikkeld ding. Uh, ingewikkeld, kostbaar, uh, zwaar. Lomp groot, uh, noem alles maar op wat je niet in een consumentenhuis zou willen hebben. En om dan zeg maar in 60 jaren te bedenken... dat je zo'n grofstoffelijk, vreselijk ding, wat niet te maken is en vreselijk kostbaar... dat je dat zou willen gaan gebruiken in een apparaat voor consumenten... En dan moet je ontzettend uh, vooruitstrevende blik hebben. Anders kun je dat niet bedenken. Er was eigenlijk geen budget. Je kon uh, in overleg met de groepsleider of met de directeur... Kon er gekocht worden wat je wilde. Er werd niet bijgehouden door boekhouders... hoeveel uh, zo'n project dan nou gekost heeft... hoeveel zo'n videoplaatontwikkeling gekost heeft. Dat is niemand die dat weet. Niemand. Maar dat bedrag is wellicht niet minder dan een miljard schulden. Als chef inkoop gaat Jan Hogebrugge... niet alleen over schroeven, moertjes en potloden... maar ook over miljoenen aankopen... voor de meest geavanceerde apparatuur... die de bijna duizend wetenschappers vrijelijk mogen bestellen... Ik ben uh, in de elf jaar dat ik op het lab gezeten heb... ervan overtuigd geraakt dat uh, het onmogelijke op het lab niet bestaat. Je kan, zou kunnen zeggen, in de fabriek is geld het doel... en op het lab is geld een middel. En dat verschil is voor, uh, vooral voor een inkoper heel duidelijk te merken. Het ging erom dat we de juiste zaken kochten... en dan tegen de kortste levertijd. Ik kreeg eigenlijk met inkoop niet zoveel kans om eh, marktonderzoek te doen. Als er een apparaat nodig was, dan was dat vandaag nodig... en niet over drie maanden. En er waren heel veel eh, zaken die binnenkwamen... en die binnen een jaar eigenlijk eh, in de kast stonden. Dan eh, hadden ze het niet meer nodig... Ik heb het één keer meegemaakt. Toen kochten we in Italië een oven, en toen die binnenkwam hadden we hem niet meer nodig. Er staan dus veel machines niks te doen op het natlab. Maar Wim Langenhof maakt er gebruik van om muziek en speciale effecten te maken voor zijn New Electric Chamber Music Ensemble dat door het hele land speelt, onder andere in het Amsterdamse Paradiso, met van het lab geleende stroboscopen en UV lampen. Het geluid wat wij maakten, wat ik maakte dus als muzikant, werd door de meeste mensen af, af, afgrijzelijk geluid. Een heel mooi, ik heb een beschrijving, een receptie liggen van Martin van Amerongen. Die schrijft op een gegeven moment over die muziek dat hij dat dat denkt dat hij een, in een sabbat of bij een, uh, een dagje uit van het uh, psychiatrisch instituut terecht is gekomen. Hè? De ene verafschuwt het en de andere vindt het je van het, zal ik maar zeggen. Maar het punt was... ik moest dus vrij veel spullen lenen op het Natlab... of daar ook een stukje van mijn tijd aan besteden. En hoewel Raad er nou ook eigenlijk niks van begreep... die had niet eens een tv thuis, laat dus, hè, dus uh, die was met zijn werk bezig gaf hij altijd toestemming voor de meest vreemde dingen... die ik dus mee moest nemen voor mijn optredens. Als kunstenaar, 50 liter alcohol, ik noem maar eens iets hè, wat ik dan leende. Het kwam zelfs een keer voor, op een gegeven moment hadden we een tv-optreden... in het programma Ying Yang, geloof ik. En zei hij, oh, is dat voor een tv-optreden? Ja. Oh, dan zal ik eens aan mijn achterburen vragen, zei hij of ik naar de tv mag kijken. Nou, de optreden, dat was zelfs voor die mannen van de tv... was dat dus buitengewoon vreemd, want wij hadden UV-licht... en dan klappen die camera's natuurlijk dicht, hè. Maar alles wat daar gebeurde, was voor een hele hoop gewone toeschouwers al vreemd, zelfs ook voor de Yin-Yang-mensen. En je kunt je voorstellen, als Raad nou dus aan zijn achterbuur vraagt... mag ik bij jullie naar de tv kijken, want ik kom vanaf de werken. En dat is dus zoiets vreemds. Mm. Onder leiding van directeur Ratenau studeert het lab als van ouds verder op de Stirling Motor, die helaas nooit een succes zal worden. En het lab start in 1970 een sectie toekomstverkenning. Groepsleider is Paul Rademaker, een van de allereerste futurologen van Nederland. De industrie werd bekritiseerd. De studenten wilden vaak niet meer bij de grote industrie werken. En die hadden allemaal het idee dat dat in het kader van het militair industrieel complex... waar IJzeren het over had in zijn afscheidsreden... dat de grote industrie niet te vertrouwen was. En daar moest je dus wat aan doen, aan die vertrouwenscrisis ook. Wilde je nog mensen kunnen aantrekken? En uh, dat was altijd een doorgangshuis van de beste talenten in de Nederlandse markt... om die aan te trekken, maar dat waren vaak de meest kritische mensen. Dus die, die kwamen niet zomaar. Dus toen het Lab zei... we gaan ook naar kijken naar die maatschappelijke ontwikkelingen... en welke kritische dingen daar zijn... mondert het uiteindelijk uit in het toekomstverkenninggroepje. Ja. En dat waren zes man tot zeven man. Uh, we hebben een keer een socioloog gehad, we hebben een psycholoog gehad. Later hebben we een theoloog, gehad, althans iemand die theologie gestudeerd had in, in, in Tilburg... Uh, dus we hebben daar altijd andere mensen bij gehad. En van de technische mensen waren het altijd ook mensen met een hele brede opstelling. Moet je even nagaan, was de kosten toch alleen aan loonkosten toch een soort een miljoen gulden per jaar toen de tijd. En dat leverde die op drie, vier rapportjes per jaar. hè? Uh, we keken naar uh, energie, energieproblemen. Moeten we zonnecellen of moeten we waterstofcellen of moeten we nieuwe batterijen? En Philips zat met een aantal van deze technologieën, hadden we uh, activiteit. Dus, toen al. Ja. De, het, is, is er echt geluisterd? Want ja, als je als, als toen al zei zonnecellen, en Philips had zich er toen op toegelicht, waren ze nou spekkoper geweest? Uh, ja, maar de, Soms werd er wel geluisterd, soms werd er niet geluisterd. Er was ook een groep die zich bezig hield met de uh, code of conduct... de gedragscode die Philips zou moeten hebben. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen werd toen al een beetje door het NatLab uh, gepromoot. Uh, daar hebben we inderdaad ja, ook wel ruzietjes gehad, natuurlijk, want dat wordt die allemaal aangenomen. Maar we hadden het bekende boek uit Amerika, uh, Silent Spring, de stille uh, uh, lente... omdat er geen vogeltjes meer zouden zijn nou, toen werd dat wakker gemaakt. Dat werd later door de Club voor Rome natuurlijk opgepikt. Wij waren misschien wel de eerste die daar ook mee uh, op inhaakten. De Club voor Rome? Onder andere, wij waren al voor het verschijnen van de Club voor Rome... het rapport Limits to Grows in 72, hebben wij in 71... die mensen naar het lab gehaald om met hun te discussiëren. En we hebben een deel van hun computerprogramma's... op de computers van het lab... Uh, Nagespeeld gewoon. He. De natlab computers zijn ervoor gebruikt. Dus berekeningen hoe het nou met de grondstoffen uh, gaat in de toekomst. Ja, ja, ja. Dus, dus, het, dus uh, het rapport van de Club van Rome is gedeeltelijk uitgerekend op natlab computers. Mede uitgerekend zou ik ja. zeggen. Inmiddels, inmiddels knaagt het Philips concern aan de onafhankelijkheid van het natlab. Eduard Pannenborg is vanaf de jaren 60 een invloedrijk bestuurder bij Philips. En hij woont nu in een oud landhuis in Geldrop. Dat landhuis was ooit een dansen van dat lab. En toen wij dit huis in oogenschouw namen... toen het huis was een ruïne. Philips had het uh, heel onzorgvuldig bewaard. Er, er, was een, um, er waren muren dwars door het huis heen gemetseld. Hier in de bibliotheek waar we nu staan... Daar stond een uh, 1 miljoen volt um, elektronenmicroscoop... die veel warmte afgehouden. Dus in de buitenmuur was een gat. Hij heeft op, zo zijn, zijn twijfels over het nut van fundamenteel vrij onderzoek... voor een commercieel bedrijf. Ja, in feite, het, het was gewoon niet waar, die stelling... dat het, uh, de uitkomsten van fundamenteel onderzoek... altijd nuttig zijn voor de toepassing. Het is gewoon niet waar. En... Die aanpak van Casimir, dat hield in dat er, dat er weinig georganiseerd werd. Je liet het maar over. En er was een soort graag of niet me uh, mentaliteit. Nou, als dan zo'n laboratorium uh, ver over de duizend man sterk is... dan moet je er toch een zekere structuur in aanbrengen... om het in de goede richting te houden. Het zichtbaar nuttige werk dat begon iets te weinig te worden. En wat dat betreft heb ik dus rigoureuze maatregelen genomen... en een heel systeem opgezet om de communicatie... tussen de researchorganisatie en, en de klanten... de hoofdindustriegroepen te organiseren. Het gaat inmiddels niet zo goed met Philips... Er zijn kleine mislukkingen, zoals de filicorda. Een Philips-orgel dat het Nederlands antwoord moet worden op het Hemmend-orgeltje. Ik heb haar laten vertellen dat dit originele testopnames zijn voor die filicorda. Veel groter is de klap als het megachip-project struikelt. De massieve filtering die dit nodig heeft... en de damping measures Largely account voor de 350 miljoen gulden totale kosten. En dan is er natuurlijk nog de misrukking van het videobandensysteem V2000. Dat wordt verslagen door de concurrenten Betamax en VHS... die ook verantwoordelijk zijn voor het totaal misrukken van de videolangspeelplaatsspeler. Waar Kees in Mink jarenlang aan heeft gewerkt. Toen in 78 die, die videoplaten op de markt gebracht werden in de Verenigde Staten waren een aantal mensen die dat kochten, die videoplaatrecorder. Maar met die videoplaat kon je alleen maar afspelen, maar niet opnemen. Dus een paar dagen later kwamen die mensen weer terug... met die videoplaat spelen en zeiden... ja, maar ik wil dat ding helemaal niet. Ik dacht dat je naar mij kon opnemen, maar dat kan niet. Ik kan alleen maar die platen afspelen. Ja, nou ja. Dus ja, dus, dat, dus ja, dat was een vreselijk, dat was een enorme flop. Dat was voor mij in ieder geval, en voor mijn collega's in Dito... was dat natuurlijk een vreselijke teleurstelling. Wij hadden daar met volle energie en met volle enthousiasme aan gewerkt. En de mensen wilden het niet hebben. Die kwamen er terug, Dat was natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En er stonden honderdduizend van die dingen, zeg maar, die waren er gemaakt. Die stonden in de, in de, in de, in de, ja, te wachten in de winkels om verkocht te worden. En daar zijn er een paar duizend van verkocht en er worden weer 1900 teruggebracht. En je kunt wel raden van die andere honderd. Ja, die zijn niet teruggebracht omdat mensen misschien niet meer wisten waar ze ze gekocht hadden, of ze zijn doodgegaan, of weet ik wat. Maar anders had je ze allemaal terug gaan krijgen. Vreselijk Vrees ik een grote teleurstelling. Maar het is niet het einde van het verhaal. Want die techniek is er volgens gebruikt voor. Voor de compact disc en voor de DVD, ja zeker. Op zich heeft dat, is dat ook wel aardig om te vertellen. Want zeg maar, in 1974 zijn uh, ingenieurs gekomen van de, van, de, van de productdivisie van audio... om te werken aan een plaat waar alleen maar een geluid op stond. Alleen maar een plaat met geluid erop. En toen zei uh, de directeur, ja, dat is triviaal. Als je een videoplaat hebt, dan kan daar geluid op... En video tegelijkertijd, dus alleen maar een plaag beneden in geluid. Ja, dat is triviaal, dat doen wij hier niet op dat lab. Daar waag ik mijn goede inseurs niet aan, die moeten. Hier. En die deed het ook niet. Dus hij was volkomen onafhankelijk in de manier waarop hij zijn onderzoek doet. Of daar een meneer was van, van de geluidsafdeling van Philips, die dat graag wilde. Dus even van nee, beginnen we helemaal niet, ja. Beginnen we echt die daar. Maar dat is het kwaad bloed natuurlijk. Dat zette een ongetwijfeld het maar dat is toch goed opgelost. Want hij zei, nou ja, stuur maar twee van, van je ingenieurs. die mogen bij mij in de groep, of in de groep optiek, mogen die komen. En zo is het ook begonnen, dus die twee mensen. En die zijn al vrijwel van begin af aan die begonnen... met plaatjes van ongeveer 11 à 12 centimeter diameter... Waar, waar geluid op stond. Maar dat gebeurde in de marge dus? Dat gebeurde absoluut, met twee man. En ja, dat, was, dat, was, dat werd eigenlijk alleen maar toegelaten in die groep... omdat daar twee mensen waren van de afdeling audio, ja. De cd zal uiterst succesvol blijken en Schouwhamer Immink ook. Want hij schrijft de code die er tot vandaag de dag voor zorgt... dat iedere cd- en dvd-speler ter wereld het spoor op het schijfje kan blijven volgen. Intussen is Philips in de grote financiële nood. En midden jaren tachtig bereikt de crisis dan eindelijk ook het Natlab. Mark de Vries is auteur van een boek over 80 jaar Natlab. Uh, het heeft wel heel lang geduurd voordat de, de verzakelijking... ook echt bij het Philips Natap is doorgedrongen. Omdat zij uh, zich lange tijd verzet hebben tegen het idee... dat productdivisies iets te zeggen zouden moeten hebben in hun onderzoek. Hè. Dus die, die, die, die gedachte dat uh, fundamenteel onderzoek eigenlijk het hoogste goed was... Hè, dat zij daar ook voor waren... Uh, dat leefde vooral ook onder onderzoekers zelf heel sterk. Dus in de jaren zeventig zijn er toen heel vaak vragen gesteld over... ja, maar als we nu gedwongen worden om praktische dingen te doen... gaat dat dan geen afbreuk doen aan onze reputatie als onderzoeker. En er was ook eigenlijk de strijd van wie dan dat vuile werk zou moeten doen. Dus het mooiste was eigenlijk als je gewoon je fundamentele werk zou mogen doen. Dus er zijn toen allerlei pogingen gedaan om structuur in het leven te roepen... die dan samenwerking met productdivisies zouden moeten verbeteren. En dat is eigenlijk allemaal maar blijven sukkelen tot op een gegeven moment eind jaren tachtig. Dan definitief de is doorgehaald. En contractresearchers ingevoerd, en dat op gewoon gedwongen werd om twee derde van hun geld weg te halen bij de productivisies door hen onderzoek aan te bieden. Bij de winstgerichte uh, takken van virussen. Ja, precies. Toen moesten ze pas zelf de broek ophouden. Een vroeg slachtoffer van de bezuiniging is de groep Toekomstverkenning van Paul Rademaker. Ja, en dan gaat een directie kijken van... welke groep brengt nu eigenlijk het meest op de komende jaren. En wij konden moeilijk claimen dat we veel opbrachten... de komende drie, vier, vijf jaar. Nee, de, de toekomstverkenning gaat juist niet over de korte termijn. Precies. Dit alles drukt het gevoel van vrijheid voor de oude Garde-onderzoekers. En Kees Schouwhamer-Immick vertrekt in 1998. Het werd allemaal veel te serieus. Het, werd, het begon op werken te lijken. En uh, ja, dat wil je natuurlijk niet. Ja, Laten we eerlijk zijn, als je in het Natlab begint, ja, werken? Nee, zeg, we, gaan, we doen leuke dingen. Dat was de opdracht. En zo ben ik ook binnengelokt. En als we na 30 jaar zeggen, nee, we doen geen leuke dingen meer. We doen alleen maar wat, wat meneer van de afdeling van een, van, een, van een ontwikkelingsafdeling graag wil. Dan zeggen we, ja, maar daar maken we zelf wel uit. Maar dat kon natuurlijk niet meer, dus dat was over. Maar het Natlab kijkt vooruit. Dat wil zeggen, Philips Research kijkt vooruit. Want over het Natlab hoor je op het hoofdkantoor eigenlijk niet meer praten. Peter Wieringa is de huidige directeur van Philips Research... en aan hem het laatste woord. Waar wij in 1980 natuurlijk in het grootste geheim... voor Philips werkten en waar het Natlab een groot mysterie was... waar zelfs de, de buurt uh, in Eindhoven geen idee had wat we allemaal uh, deden... zijn we nu veel meer open geworden. Dat betekent niet dat wij alle kennis delen met iedereen... Maar het betekent wel dat wij op eigenlijk alle gebieden... waarop we werkzaam zijn, partners zoeken. Partners op de campus in Eindhoven of partners in, uh, in China. Universiteiten ook. Universiteiten, kleine bedrijven, grote bedrijven, instituten... om een grotere kans op succes te hebben. En nog heel concreet. Uh, blijft Philips Research hier? Ik heb begrepen dat de campus te koop staat. Philips Research blijft hier... Dus ook al wordt de boel verkocht, wordt toch teruggehuurd, blijft toch hier? Nou, het, het verkopen van de campus is denk ik een hele logische stap. En je kunt niet van Philips verwachten dat voor de verdere groei van de campus... Philips gaat investeren in nieuwe gebouwen. Dat moet een andere, een, een, een neutrale partij doen. Dus het is niet zo opeens dat opeens alles is vertrokken naar China. Dat dus dat het einde is van research hier? Onmogelijk, onmogelijk. Uh, een research laboratorium met de historie en de kennis en kunde... zoals wij dat hebben, bouw je niet zomaar op. En moet je dus ook zeker niet afbreken. Dus wij blijven zeker hier in, een, uh, in Eindhoven als een sterk laboratorium... en als een dominante speler in het ecosysteem van de high-tech campus aanwezig. En met dit uh, gezellige stukje muziek... En nog een heel klein beetje dikke raaimakers... eindigt het tweeluik van Martin Minkema... over het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven... ofwel het Natlab uit 2010 uit uh, het VPRO-programma OVT... Je luistert naar Radio 1, naar Woord bij de VPRO. Maar bij Woord hoor je niet alleen maar programma's van de VPRO. Want we duiken in het complete archief van de Nederlandse Omroep. Het radioarchief. En daar trekken we de mooiste verhalende radio... en gesproken woordprogramma's uit. En vannacht is dat allemaal een beetje losjes verbonden met het thema losjes verbonden. Dat is ook wel weer aardig in deze context. Losjes verbonden met het thema houtje touwtje. We zijn een nacht lang aan het knutselen, pielen en vogelen. Nou, bij het Natlab uh, het is het misschien wel een beetje badinerend om dat zo te noemen. Maar het volgende item, daar wordt uh, uh, gepield en gevogeld en geknutseld met theezakjes. En uh, daar gaat dat allemaal heel erg goed mee hoor. Luister maar eens naar deze aflevering van het NCFV-programma Schuim en As uit 1999. <tied> In 1993 schreef Tini van der Plas haar eerste boekje over het vouwen van theezakjes. En sindsdien zijn steeds meer mensen aan het knutselen geslagen. In een hobbywinkel in Sevenum komen zo'n 15 vrouwen regelmatig bijeen onder leiding van Tini van der Plas. En Marcia Welman ging erheen en kreeg er te horen wat er mis is met de nieuwe aardbeien theezakjes van een bepaald merk. Hier heb je de, de vruchten van de oude serie. Een hele, hele doos met. Ja, maar met die allemaal... heb ik dus dus zo in gedaan. Dat ja. is echt zo'n zo hele plastic koffer met allemaal precies. Ja, dat zijn eigenlijk voor maar die gebruik ik bijna. Oh, voor theezakjes. Ah ja. Want dan heb je gewoon overzicht van wat je hebt. En moet je maar kijken het verschil van de aardbeien ja. van toen en van nu. Nou, dit is, dit is gewoon geen gezicht en opzicht van, dit zijn ja, ja. veel echter als deze. Ja, deze zijn gewoon niet ja, echt, die woord, Ja, dat dus het is niet... Uh, nee Maar, maar kan, kan je hier dan nee. verder niks mee maken? Jawel, ja. Ik hoop dat Tini nee. daar toch nog wat mee doet, maar... <laughs> <laughs> maar zoals de bosvruchten ook, moet je eens kijken. dat is heel donker, blauw. Uh, hier staat namelijk geen uh, lettersmaak uh, doorheen En dat staat hier weer wel. Door het plaatje. Ja, en dan, ja, dan moet je ze weer zo fout maken dat die letters weer niet op de kaart komen. Want ja, dat, dat is uh, ja, gewoon niet mooi. Maar dat is jammer dat ze dat niet nog iets lager gezet hadden. Hun hoofddoel zal wel zijn thee verkopen en niet voor ons theezakjes uh, maken. Nou, ik vind, ze hadden toch wel eens aan ons mogen denken hoor. Ja? Vind ik wel. Maar, maar zijn dit alle zakjes uh, waar u mee werkt? Ja, maar je hebt ook de, de country thee en ja, ook van die eenkops. Die zijn meestal bij de restaurants zo te koop. En dit is de zomer, lente, zomer, herfst en winter thee en de kinderthee. Ja, en dan de soorten het stukje van het theezakje dat je wil gebruiken dat, uh, dat knip je gewoon uit ja dat snij je uit met de malletjes die knippen doe je niet want dan krijg je altijd haakjes eraan en met snijden gaat het gewoon veel beter die zijn gewoon zo uitgesneden met een bepaalde maat die is kapot, dus die heb ik er dus uitgehouden. Maar die kan ik wel gewoon bij mijn voorbeelden houden. Ja. Want dat valt toch niet op. En dan heb je die zo, deze kaart van gemaakt. Kijk maar. Oh ja. En welk zakje vindt u nou het mooist? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik vind de Vind thee. Ja, om daarmee te werken. Prachtige dingen mee. Ja, wat is dit? Cocktail thee en. gripfruit? Ja een uh, sinaasappel en uh, citroen. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een blauw zakje ja. met roze fruit erop. Met roze fruit. En daar kun je dan uh, van dat ene blaadje, ja, daar kun je gewoon nieuwe bloemen van maken. Alleen die blaadjes, dan heb je net bloemblaadjes. Dat is het ene blaadje van dat sinaasappeltje? Ja, dat, dat vouw je dan zo dat dit steeds ja. boven komt. En dan krijg je dus hier acht van die blaadjes naast. dan heb je gewoon een hele nieuwe bloem het is wel erg populair hè, dat deze zakjes vouwen. Ontzettend populair, ja. Het is al jaren en het blijft. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat de mensen het leuk vinden. Omdat het een hobby is die uh, betrekkelijk weinig kost. theezakjes, ja, dat is uh, wegwerpmateriaal eigenlijk. En ze moeten dat verzamelen. En ik denk dat dat een reden van het succes is in ieder geval. Omdat het ook een verzamelwoede uh, met zich meebrengt. Ja, ja, er zijn dus mensen die uh, theezakjes verzamelen voor anderen die er iets mee doen. Maar er zijn ook mensen die een hele theezakjesverzameling op gaan zetten. Die dus echt al, uh, al duizenden verschillende hebben van over de hele wereld. Dus dat is ook wel leuk dat er dat ook uit voorkomt. Heb je dat zelf ook? Nee, ik ben zelf niet begonnen aan zo'n verzameling... puur om het feit dat ik er geen tijd voor heb. Ik verzamel alle zakjes en dan komt er iemand bij mij die ze verzamelt. En nou ja, dan geef ik die weer een stapeltje mee van nou kijk maar. En dan zijn ze dan hartstikke blij mee. Hoe ben je er zelf mee begonnen? Uh, op een gegeven moment op een vakantie had ik uh, geen ander papier bij me. En een zusje van mij was jarig, dus daar moest ik een kaart voor maken. En toen heb ik dat uh, met een theezakje gedaan. En toen was ik zo enthousiast daarover, over het eindresultaat, uh, dat ik daarmee verder ben gegaan. Maar wat, wat had je gemaakt dan van, die eerste, uh, van dat eerste theezakje? Uh, die eerste theezakjes had ik een heel simpel uh, vouwsel gemaakt, acht uh, papiertjes gevouwen, in elkaar geschoven tot een rozet. En die op een kaart gemaakt. Nou, dat zag er schitterend uit. Toen wij thuis kwamen van die vakantie heb ik mijn vriendin gebeld. En we zijn samen op tafel gaan zitten. En we hebben daar verschillende kaarten mee gemaakt. Verschillende ontwerpen bedacht. Verschillende ontwerpen gemaakt. En uh, toen dacht ik van nou dat is wel leuk voor mijn cursisten. Want ik gaf dus altijd al origami cursussen. Dat doe ik al, uh, al meer dan tien jaar. Denk ik, al twaalf jaar volgens mij. En ik denk nou dat is leuk voor de cursus een keer iets anders. Maar toen dacht ik van ja dat moet verder. En toen heb ik de uitgever gebeld. Ik had al ooit eerder een hobbyboek gemaakt. Dus ik wist de weg naar de uitgever. En die heb ik... Gebeld. Die wist zich niet wat erbij voor te stellen. Toen uh, heb ik wat kaarten opgestuurd. En de dag daarna belden ze van ja, dat is goed, maak maar een boekje, want het is hartstikke leuk. Ja, leuk. en je hebt nu de zestiende, heb je, is volgens net mij, uit. Volgens mij is dit het zestiende boek. Ik heb het niet precies meer uh, bijgehouden, maar volgens mij is dit het zestiende, ja. Maar er zijn er natuurlijk ook een heleboel verschillende soorten theezakjes. Wat, ja, waar moet een perfect theezakje aan voldoen? Uh, een perfect theezakje. Een mooi kleurtje. Niet te hard, vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening hoor. Niet te hard. En een, een fijn figuurtje erop staan. Een fijn vruchtje of, ja, of een ander figuurtje. Dat maakt niet zoveel uit. Het kan ook een boeduitje zijn of weet ik wat. Maar het moet niet te grof zijn, want dan vind ik het niet mooi meer. De kaarten die ik hier heb gezien, dat zijn toch eigenlijk meer allemaal met bloemen erop, hè? Met rozetten, ja. ja. Omdat daar een theezakje zich heel goed voor leent... omdat het een klein figuurtje is wat je vouwt. Als je er acht in elkaar schuift... dan heb je echt zo'n kaleidoscoop effect Zo'n rosette effect. ja Die ziet er dan gewoon heel mooi uit. Dus maar gemaakt. kun je er verder ook nog andere dingen mee doen? Jawel, natuurlijk. Ik heb er uh, diverse dingen mee gemaakt. Maar het is heel erg leuk om een groot schilderij te maken... met allemaal theezakjes in cirkels. Dat, dat ziet er gewoon heel mooi uit. Maar je kunt er ook bloemetjes mee maken. Je kunt er, uh, ja, ik heb er ook broosjes mee gemaakt, oorbellen, van alles. Doosjes meegemaakt. Je kunt er van alles mee doen. En nu bent u dan ook met de kaart bezig. Weet u wel aan wie u hem gaat versturen? Nee, dat weet ik niet. De mooiste krijgen mijn kinderen. <lacht> en nou, ik heb ook een, een hele doos. Daar zitten ze allemaal achter elkaar in. En dan heb ik ze, ja, ook op voor. Ik heb de kerstkaarten bij elkaar. Ik heb nu al baaskaarten klaar, die ik voor jaar ga gebruiken. Dan krijg ik uh, kinderkaarten, huwelijkskaarten. En uh, nou, als ik er een nodig heb... En, uh, nou, dan ga ik zoeken. En voor jubilea, voor 25, heb ik er klaar liggen voor 40. En... Je kunt wel een kaartenwinkeltje beginnen. Ja, zou ik kunnen doen, maar ik, ik wil ze niet afgeven. Iemand die uh, er niks om geeft, krijgt niet zo'n kaart. Maar je zit er toch wel een avond op te werken, hoor. Ja, ik, ik doe wat, ik al, weet, wat ik wel doe, als er nou iemand jarig is, dan maak ik een doosje. Mooi van de buitenkant. En dan doe ik daar 25 kaarten in als cadeau. We hebben ze over het algemeen liever. Nee, Jij geeft nog 25 cadeau. Ja. Oh nee, uh, zo royaal ben ik niet hoor. <lacht> nee, maar is dan een zus of een schoonzus oh, ja, of zoiets. Wel. Maar verder kan ik er bijna niet van scheiden. Maar ma Maak je er dan bijvoorbeeld ook alleen maar kaarten van? Ja. Alleen ik ben nou wel met een kerstkrans bezig. Ja, daar ben ik al een paar jaar bezig. Een kerstkrans? Ja, dat is met... Uh, met uh, ja, gaan we weer weer tevoorschijn hoor. denk ik ze maar op. <lacht> Maar er staat in het eerste kerstboekje van Tini, er staat een, een kerstkrans en dat is zo'n zo Tempex uh, geval. Die is dat. En dan uh, er zijn met groene theezakjes. Die moet je dan op een bepaalde maat snijden. En die moet je met hele kleine knopspeltjes erin prikken. En dan dakpansgewijs, zeg maar. En dan, ja, dat wordt best mooi. Ja, dat kunnen ook, ja, kerstballen, ja. Er zijn er ook die dat gedaan hebben. Dat zijn van deze. Oh, dat lijkt meer een beetje dennenappels. Ja, nou valt er wel meer want als ze af zijn, zijn ze ook echt, echt rond, hoor. Dus, uh, en dennenappels lopen in punt, hè? ja, ja, ja, ja. ja. Maar die, en de krant is echt heel mooi, ja. Dus, Hoe, hoeveel theezakjes heb je daar nou voor nodig? Heel veel. Dat is... Nou, ik denk dat ik voor de labeltjes wel een stuk of 400 nodig heb, hoor. Zoveel? Ja. Ah. Je ziet ook helemaal niet dat het theezakjes zijn, hè? Nee, en dit wel. Dit is dan geborduurd met uh, aardbeien thee. Ja, die is dan ook weer geverduurd, maar dat is met uh, Earl Grey. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. maar... Dit, is dit Earl Grey? Ja, dat is van die zwarte theezakjes of die grijs-zwarte. Met goud ding, ja. ja, dat is ja theezakjes vouwen. Ja, ik heb ooit gehoord dat er bij zo'n damesclub... gigantische de uitbrak, uitbrak, omdat, uh, ja, wat bleek... de theefabrikant die had het ontwerp van de zakjes aangepast. Ja, dat is natuurlijk blinde paniek. Van theezakjes tot fonograaf pielen we lekker door. De voorloper van de grammofoon werd in 1978, euh, nee veel eerder 1877 was dat. Euh, werd hij uitgevonden door Thomas Alva Edison, waar de Edison Award natuurlijk naar vernoemd is. Euh, zijn afgelopen donderdag nog uitgereikt de Edisons Jazz and World. Um, Thomas Alfa Edison werd destijds bijna als een tovenaar gezien... en zijn uitvinding van de fonograaf maakte Edison tot een levende legende. De BRT, onze zuidenburen, bedankte Edison 100 jaar later... voor zijn uitvinding in een uitzending getiteld Spiegel van Nederland. Spiegel van Nederland. Het wekelijks magazine met nieuws van en vooral over uw noorderburen. Dank u, meneer Edison. Evenals in andere landen rept ook de nostalgie in Nederland zich nog steeds met gezwinde spoed voort. Via niet bespoten fruit en groente... oma-collecties van de modeontwerpers... donkerbruine kroegjes en stokoude showfilms op de beeldbuis. Geneeskrachtige kruiden zijn in. De door de brave huisarts voorgeschreven tabletten zijn uit. Knappen reformvoedsel, puur natuur... Kraakt tussen de met goud of zilver versterkte kaken. Men plaatst weer grote kamerpalmen in de van overgrootmoedige erfde koperbakken. In een landje dat op een bepaalde zender 24 uur per dag onafgebroken uiterst luide en vaak bijzonder vervelend eentonige muziek bestaat uit een handjevol harmonieën plus een beperkt tekstrepertoire van de heren DJ's in de etherkeld, is het niet zo verwonderlijk dat er mensen zijn die wel eens wat meer willen weten over het binnen enkele weken te verwachten 100 jarig jubileum van de fonograaf. De uitvinding van de heer Thomas Alva Edison die zich destijds nauwelijks gerealiseerd zal hebben eens de broodheer van miljoenen mensen te worden. Wie weet bijvoorbeeld dat er al in 1912 fonografen met plastic rol bestonden met liefst 16 groeven op zeggen en schrijven 1 mm breedte die men 3000 maal kon afspelen die onbreekbaar was en van verrassend goede geluidskwaliteit. De Curiosa-auteur Leonard de Vries... heeft een fraai, 192-pagina's tellend boek geschreven... een standaardwerk over de technische kant van fonograaf en grammofoon, Met ruim 400 schitterende illustraties... en aan dit boekwerk toegevoegd een LP van 65 minuten speelduur. Met onder andere de stemmen van Edison... Keizer Wilhelm II... Fjodor Shalyapin... De Grote Melba... Florence Nightingale... ...en nog vele, vele anderen. Zoals Enrico Caruso, die zijn studentiudite... ...in een hotelkamer op de zogenaamde spreekmachine liet vastleggen. Anno 1902. La, la. Leonard de Vries uit Amsterdam is nu hoe oud? 57. En hoe oud was Edison toen hij de fonograaf uitvond? Uh, 29, meen ik. 47 geboren. Uh, ja, hij was net 29 of net 30 in die buurt. Dus je moet eerst 57 jaar worden om een boek te schrijven en een plaat in te spreken die heet Dank u meneer Edison. Of niet? Ja, dat komt een beetje door het feit dat dit jaar precies 100 jaar geleden is dat Edison zijn fonograaf uitvond. U heeft erop zitten wachten hè, met deze jubileumaanbieding. Ja, want ik ben al vele jaren lang een groot liefhebber hiervan. Ik heb al een jaar of twintig heb ik een paar fonografen uh, in huis die ik zeer dierbaar koester. Maar ik heb gewacht tot 1977, 100 jaar. Dat is een goede gelegenheid om daar eens in te duiken, hoe dat precies allemaal is gegaan. Ik heb begrepen dat dit een, een aanbieding wordt die absoluut niet duur is, dankzij uw eigen toedoen trouwens. Ja, ik heb dus zelf alles gefotografeerd, de layout gedaan, de Lito's voor drukken gemaakt... maar bovendien ben ik dus maandenlang bezig geweest met allerlei uitgevers... om iemand te vinden die bereid was, boek, en zeer vrij gedrukt en met kleurenplaatjes erin en met honderden zwart wit illustraties... en een volwaardige grammofoonplaat, is zelfs een grammofoonplaat van 65 minuten geworden... Met, met ontzettend interessante historische opname en muziek... om dat samen voor een prijs onder de 30 gulden te krijgen. En dat is tenslotte gelukt, daar ben ik erg blij mee... Ik moet zeggen, op die grammofoonplaat bijvoorbeeld... Hè, daar zitten allerlei ja, verrukkelijke Nederlandse smartlappen... Uh, uit de jaren 1905 tot 1920. En een deel daarvan valt wel onder de nostalgie... dus gezellig ouderwets. Maar toch niet kneuterig, want er zijn vlijmscherpe en keiharde liedjes bij. Uh, in realisme deed men in die tijd zeker niet onder... voor het scherpste en het beste van nu... Maar nou, om misverstanden te voorkomen, die plaat die je bij het boek krijgt... is gewoon af te spelen op een moderne, ja, lichtgewicht pick-up. Ja, zeker. Het is een, gewoon een, een moderne langspeelplaat... en zelfs met een verlengde speelduur, 65 minuten... terwijl de meeste langspeelplaten korter duren dan een uur. En dat komt doordat die oude geluidsopname... dat zei ik al niet verder dan ongeveer 2000 trillingen gaan en de moderne he, tot, tot, tot 20.000. En door die, dat, dat, dat, dat geringe bereik kun je wat meer muziek op zo'n plaats zetten. Ja, ja, we zijn toch iets vooruit gegaan in de techniek. <laughs> ja, zeker. Laten we nog even doorborduren op de muzikale nostalgie onze dagen. In het oude kasteel Aldengoor in Halen, vlak boven Roermond heeft een heer Verkoelen in het Eerste Nederlandse Radio- en Grammofoonmuseum... een bezienswaardige verzameling van bijna voorwerelds aandoende grammofoons, speeldozen, radiotoestellen, telefoons, lampen en luidsprekers bijeengebracht. Radioapparaten overigens met complete honingraad en spinwebspoelen... voor de hi-fi-liefhebbers wel te verstaan. Heer Verkoelen verzamelt zijn romantische collectie... zoals een ander, postzegels of lucifersdoosjes... En de prijsverhogingsziekte heeft in ieder geval in Kasteelhalen nog niet toegeslagen. Iedere dag is het museum van 11 tot 6 geopend, behalve dinsdag... en de toegangsprijs is 1 gulden 50 voor de volwassenen, 1 gulden voor kinderen. Wie meent voldoende bedradingen, toeters, speeldozen, harmonica's en wasrollen te hebben bestudeerd... kan, al kuirend en vlak bij het museum, in het bosrijke Leudal terecht. En dat is, o oh heerlijk... Nederlandse aanwinst gratis. Ik heb hier een Edison staan. Dat is een vrij zeldzaam apparaat uit 1916. Dat is een Edison platenspeler. De eerste Edison's waren apparaten waar de wassen op afgespeeld werden. Ik zal eens iets laten horen. op speeldoosgebied enkele zeldzame stukken staan. Dat is een symfonion met een dubbel speelwerk. De muziek wordt weergegeven via metalen platen. En dat zijn metalen platen van 64 centimeter doorsnede. Je kan er twee platen gelijktijdig op laten spelen. Dan krijg je dus een fortu geluid, omdat die dingen vroeger rond de e-wisseling in restaurants gebruikt werden. Door middel van munt dus Dat Dus te zien aan de gleuf die aan de zijkant zit. Dat is een, een van de zeldzaamste stukken die erbij staat. Dan heb ik op het gebied van Vons, heb ik een kooi naast staan. Staan, pardon. Dat is het unieke Limburgs wat even tussendoor komt. Dat ding dat stamt uit 1926. En dat werd gebruikt voor geluid bij stomme films. Dat is een vrij zeldzaam apparaat. Het is gebouwd in een glazen kast... waar je de veermotor in ziet hangen... en voorzien van een hele grote koperen toeter. Ik wil ook nog wat vertellen over de speeldozen. We hebben al diverse speeldozen gehoord. En dat waren dozen... Met cilinder. Met cilinders. En later kreeg je dozen met metalen platen. En daar heb ik een mooi exemplaar voor me staan. Met metalen platen en een mechanisme van twaalf bellen... die tevens meespelen. Fijne BRT-documentaire over Edison... En dan is het natuurlijk logisch om eventjes een plaatje te draaien. Ik heb even een knap stukje vinyl meegenomen... van Ja, de nee, ja door de geniale Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Laat ze breien. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan...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 Ik moet het zelf maar eens gaan zeggen en persoonlijk uit gaan leggen aan die uno secretaris die meneer Oetant. Dan zeg ik, hoe moet je horen, oe, laat ze breien, oe, die is zo nodig, oe, laat ze breien, hoe. elk staatshoofd in ieder land.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 Nacht dezelfde week. Hoe oh, moet je horen hoe? Laat ze breien hoe. Het is zo nodig hoe. Laat ze breien hoe. staat hoofd in ieder land. Laat ze breien alsjeblieft tot dan. Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien. Laat ze breien, oeh, laat ze breien, oeh, recht breien, hoe dan. Insteken, omslaan, Johnson, af laten gaan. Die Die blok met een heerlijk muzikale houtje-toutje-oplossing voor de wereldproblematiek. En die werd opgedragen aan Oetant, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Vervulde de functie van 1962 tot 1971. Het is tijd voor een kort nieuwsbulletin en daarna in uh, het volgende uur van Woord duiken we in de meeste breinen van een stel uitvinders. En uh, we gaan eens luisteren naar een verhaal over de allereerste computer verteld door Gottfried Boomans. Tot zo bij VP Roos Woord.